Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal.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 Na twee relatief rustige jaarwisselingen... moest de politie vannacht weer vaak in actie komen. Dat was vooral voor kleinere ongeregeldheden. Wel werd op verschillende plekken vuurwerk gegooid... naar politieagenten die daarbij letsel- en gehoorschade opliepen. In de regio Den Haag raakten twaalf agenten gewond. Korpschef Henk van Essen vindt dat we als samenleving moeten nadenken... over betere manieren om het nieuwe jaar in te luiden. Zo zou de politie graag zien dat er op Europees niveau... afspraken worden gemaakt over vuurwerk... zodat het vuurwerk dat hier illegaal is, ook over de grens niet verkrijgbaar is. Schaatser Evert Holwerf is Nederlands kampioen marathonschaatser geworden. De 27-jarige was in een spannende eindsprint op de Jaap-Edebaan in Amsterdam... net iets sneller dan Robert Post en Sjoerd den Hartog. Het is voor Holwerf het eerste kampioenschap. En bij de vrouwen won Irene Schouten voor de zevende keer op rijden titel.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 Goedenavond, luisteraars. Welkom bij Pistol Radio Show 1523. Mijn naam is Ben Veugen en ik wens u een heel mooi 2023. Dat is ook toevallig 1523, 2023. Ja, dat zie ik nu pas. Um, ja, wat gaan we doen in het eerste programma van dit nieuwe jaar? Alleen maar heel veel nieuwe, nou. Heel, heel veel nieuwe muziek draaien wilde en ik zeg maar dat is helemaal niet waar het zijn wel, uh, ik, ik ga nog een beetje opruiming houden van 2022 Ja, uh, dat heb je als je het eind van het jaar ga je een beetje je e-mails opruimen en uh, dan kwam ik eigenlijk allemaal nog albums tegen die ik helemaal niet uh, gedownload had en nog helemaal nog niet bij jullie onder de aandacht heb gebracht dus dat gaan we in dit programma wel doen in ieder geval, je moet het zelf, ik ga het niet allemaal opnoemen... maar je kan het allemaal nalezen op peacefulradio.info. Daar ga ik het dan wel even over hebben. En dat is eigenlijk uh, de oudere werkjes uit uh, 1995. Zoals, uh, en de Nederlanders natuurlijk, Force of Nature van de Third Force... waar de Amsterdammer LNS Kanasi, tegenwoordig een uh, zeer actief schilder... die... Uh, had een bericht op Facebook over de Third Force... dat die muziek eh, van hun op LP is gezet. Ja, dat is natuurlijk voor de echte liefhebbers. Um, dus dat is leuk dat die muziek naar uh, zo'n... Uh, goed, even kijken, 25 jaar uh, nog eens een keer... Uh, uh, bijna 25 jaar nog eens een keer op LP wordt teruggebracht. Dan hebben we nog, eens even kijken, Adje Visser. Ja, Ad Visser van uh, Top Pop... Ken je nog die boomlange presentator? Die heeft verschillende albums uitgebracht uh, in die tijd. Zo vlak voor 2000. En dit is het album A Cry of Blue. Hebben we nog meer nieuws? Nee, Ja, wat we op de achtergrond horen. Dat is uh, Inward Harmony van Marcy M. Die... Uh, die claimde destijds dat deze muziek aan haar was doorgegeven. Nou, daar namen ze wel de tijd voor, want dit is een album met één track... en die duurt maar liefst 72 minuten. Ik wens je heel veel luisterplezier bij 1523 van de Peaceful Radio Show.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 Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit our website at al-andy.com.